met het NOS-jaar. De gezamenlijke militaire oefening ja, in augustus zouden houden is geschrapt. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen dat de oefening wordt uitgesteld en het Pentagon bevestigt dat. Noord-Korea ziet de oefeningen als een bedreiging en president Trump had na de top met de Noord-Koreaanse leider Kim al op het besluit gezinspeeld. Hij noemde de oefeningen duur en provocerend. Japan is teleurgesteld en noemt de oefeningen essentieel voor de veiligheid in Oost-Azië. De slachtoffers van de aanrijding van gisteren bij het pingpopterrein in Landgraaf zaten in een kring op een onverlichte weg. Dat zeggen twee ooggetuigen die de groep festivalgangers hebben zien zitten. Bij de aanrijding vielen doden en raakten drie mensen zwaar gewond. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding door. Hij meldde zich later bij de politie. De man wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer aan. Dat blijkt uit onderzoek waarover de Volkskrant schrijft de rek is eruit zeggen ze. Sinds een paar jaar betaalt het Rijk minder per arbeidsgehandicapte. Bovendien komen nieuwe werknemers met een beperking helemaal niet meer in aanmerking voor subsidie. Meer dan 80% van de Nederlandse boeren is bereid over te stap op een duurzamere vorm van landbouw. De krant Trouw ondervroeg ruim 2000 boeren en de helft wil binnen 10 jaar overschakelen. Ze noemen het beter voor het milieu en winstgevender. Engeland heeft op het Nippertje zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Rusland gewonnen. De Engelsen versloegen Tunesië met 2-1 dankzij een doelpunt in de 91ste minuut. België is het WK goed begonnen. De Rode Duivels hebben afgelopen avond met 3-0 gewonnen van Panama. Het weer eerst overwegend bewolkt. Vanmiddag meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een zomerse dag met flink wat zon. En de temperatuur loopt dan op tot boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik vind het zo mooi, die aankondiging Zandvoort op zaterdag. Ja. Ik heb het een tijdje overgenomen van uh, Rob uh, Harms en uh, Albert Jan Vos. Maar van de mensen die denken van Zandvoort op zaterdag, het is zondag. Ja, het is ook zondag. Maar we hebben een beetje last van een uh, onwillig non-stop systeem. En dat is ook de reden waarom we net Zandvoort uh, op Zandvoort hebben kunnen beluisteren. Het is een beetje een nostalgieprogramma. En ik denk. Dat klopt toch niet? Het is toch zondag? En normaal gesproken horen we dat programma toch altijd zaterdag? Maar het ligt dus daaraan. Dus mensen niet bang zijn of wat dan ook... Het, uh, het systeem, het non-stop systeem, heeft kuren. Dus dan uh, weten we ook weer wat dat uh, mee te maken heeft. Uh, we zijn een uur later begonnen Martijn, met GVM Sport Live. Yes, goedemiddag. Ja, dan, ja. Goedemiddag. goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, ja, ja want uh, normaal gesproken zitten we met z'n drieën. Maar er is uh, één eminent crisis die zit uh, nu in een zonnig oort. Uh. <laughs> ja, die ligt... Uh, eh, ik wou zeggen, in zijn blote kont, maar laat ik het niet zo nee. ver doen. Maar <huh Becca> ja, die zitten ja, op de strand, inderdaad. Ja, dus, dus dat, dat is een beetje. Ja, dus vandaag gaan we het, met, uh, zociamo, gaan we met, uh, het showtje met z'n twee maken. Ja, ja uh, want uh, de beslissingen komen er een beetje aan, zo langzamerhand. Hè? Klopt. We hebben vandaag uh, twee na-competitiefinales. Uh, ja, eh, moet yeah, nou, laat ik het zo zeggen. We hebben vandaag Zwanenburg tegen IVV. En de ja. winnaar daarvan die promoveert naar de derde klas toe. Mm -hmm. um, en we hebben ook nog een herkansing om te promoveren naar de tweede klasse. Oh. Uh, Schoter floor, vorige week. Ja. Daar waren we natuurlijk live, live bij. Um, Schoter heeft een herkansing, maar we moeten vandaag gewonnen. En dan moet de volgende week zondag gewonnen hoor. Oké, okay, dus die jongens die zijn er nog niet. Nee, en die spelen uh, in uh, Hoofd, als ik dat uh, heel goed zeg, tegen ja. VVW. Ja. Uh, en inmiddels uh, is dat begonnen. Ja, dus uh, ja, we gaan, we gaan het al meemaken. Maar we hebben meer hè, want uh, jij zit ondertussen te kijken. Ja, um, want uh, er is ook nog Zandvoortse inbreng in uh, de 24 uur van Le Mans. Ja, dat is uh, duidelijk. En uh, Jan Lammers, die rijdt op dit moment uh, op uh, Le Mans. Want hij heeft uh, de laatste stint, zoals ze dat in autosporttermen uh, noemen. Uh, hij mag, uh, hij is, uh, vanaf kwart voor twee uh, heeft hij het uh, stuur overgenomen van een van zijn Cornuiten. Of Guido van der Garde, Of Frits van Heert. Dat heb ik even niet meegekregen. Maar Lammers rijdt op dit moment nu. En dat zal waarschijnlijk. Zoals de meeste kenners zeggen. Misschien wel zijn allerlaatste 24 uur van Le Mans zijn. Waar liggen de heren van het Racing Team Holland? Ze liggen achtste in hun eigen klasse. En twaalfde in het totale klassement op dit moment. Als ik eventjes goed ben Ja, dan liggen ze nog steeds. En ze hebben ruim... Even kijken met een... Uh, nou, wat zal het zijn, het verschil? Ik bedoel, de, de, de, de tijden zijn beter dan de, degene die achter hem zitten. En achter hem zit ook nog een, uh, eentje met een Nederlands paspoort. Dat is Hopin Toeng. Die rijdt voor het uh, Jackie Chan Racing Team. En die zit achter hem. Maar uh, de, de achterstand is één ronde. Dus op lammers. Dus daar uh, verwacht ik niet zo gek veel. Um, um, Lammers ligt zelf uh, Met zijn uh, ploeg 30 ronden achter op de koploper Dus dat zal nooit meer lukken Om die 24 uur van de man te winnen. We gaan er zo meteen verder naar kijken Jaap. Ja. Um, Verder uh, is volgens mij inmiddels ook uh, De wedstrijd begonnen tussen Costa Rica en in... Servië Het zou heel goed kunnen <laughs> Ik heb het niet helemaal uh, op mijn netvlies uh, Het is overigens niet het vier, een, uh, enige 24 uursevenement uh, wat we hebben Want er is ook nog gefietst. Of daar ben jij geweest? Ja, daar ben ik geweest. Daar gaan we zo Dus dan gaan we zo ook nog uh, wat meedoen. En uh, het is de bedoeling dat we nog iemand uh, van Fight Cancer uh, gaan, uh, gaan benaderen, want daar is het eigenlijk allemaal om te doen geweest. Dus al die fietsers die met, uh, met de tonnen op hun schoenen uh, zo wat over de fiets zijn gekomen, die, uh, die hebben dus uh, geld opgehaald voor dat goede doel. En we hebben, als het goed is, straks in de loop van de uitzending, Jurieke Exceller van Fight Cancer aan de telefoon. I can't dance Cause my feet won't let me And I can't love Cause my heart won't let go I can't tell no one The way I really feel Cause I don't feel Nothing no more And I came here To remember what it's like To hold someone and then i saw you dancing on your own and you look like therapy exactly what i need You where the darkness meets the light yeah the perfect remedy to heal this hurting me can be the therapy for me and me for you tonight I can tell by the way that you move. There's a cure for me somewhere in you. You touch your kiss and your body next to mine. I just want a bit of your time. And I came here to remember what it's like to hold someone. Now I'm close enough to you to know that you look like therapy, exactly what I need. You wear the This means the light, yeah. The perfect remedy to heal is hurting me. Can be the therapy for me and me for you tonight. 'Cause I'm trying to numb the pain, and oh my dear, I think you might be trying to do the same. Yeah, you look like therapy, exactly what I need. You wear the darkness, meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurting me can be the therapy for me and me for you tonight. It's time yeah You look like therapy Exactly what I mean You ever done me recently? Wielen. Nee, ik denk dat er ergens iemand op Sint Maarten uh, toch met uh, twee vingers, je, yeah, je, yeah, je yeah, zit te doen. Ja, en een andere die vindt het natuurlijk allemaal niet leuk om te draaien. Nee, ik Sorry dat, er een, ik. <laughs> dat er een verslaggever in Zandvoort is die, die dit uh, werkelijk weinig kan appliceren. We moeten, trouwens, die moeten we ook nog eventjes benaderen. Job van Nes. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, um, we, zijn, we krijgen natuurlijk allerlei berichten door van die twee wedstrijden die ja. gespeeld worden. En ja. inmiddels um, hebben we uh, Ton Horeman aan de telefoon. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Matthijs. En jij staat bij Zwanenburg, hè? Ja, een hele 41 staat. We zijn inmiddels een klein kwartiertje onderweg? Uh, nee, nee, nee. Ja, 13, 14 minuten. Ja, precies. Maar, eh, uh, uh, ja, het is uh, gewoon uh, op en neerwaarts. En uh, ITV uh, maakte 1-0. Binnen, binnen een minuut. En uh, daarna Zwanenburg maakte. Uh, De inzet van vandaag is een plek in die derde klasse. Ja. Um, als jij nu het eerste kwartiertje uh, gekeken hebt, is er een, een bovenliggende partij of zeg je van het kunnen op dit moment alle kanten nog op? Alle kanten nog op. Oké. Oh, right. uh, uh, ze hebben wel allebei de zenuwen weggesteld, zeg maar. Maar uh, het gaat wel iets meer weg. Het is echt, uh, ja. waar ik al wat ik verwacht. Ik denk een lekkere voetbal de pot. Juist, juist. Uh, vorige week uh, won uh, IVV uh, met, uh, met, uh, eigenlijk uiteindelijk met ruime cijfers van DSS. En Zwanenburg uh, veegde de flora met uh, concurrent, uh, hoe zeg je dat, met, uh, met competitiegenoot NFC. Ja. Dus uh, we, gaan, uh, we, gaan het, uh, we gaan het volgen. Dankjewel voor nu, uh, Ton. En uh, hopelijk spreken we je later nog. Ja, oké. Okay. Oké, oh, hoi. Dat was een, uh, eventjes uh, een kijkje op uh, de velden. De, uh, natuurlijk zit er ook in het hoge noorden nog een wedstrijd. Uh, w in het en, hoge noorden? Ja, VVW uit Wervershoofd tegen Schoten. Dus yes. ja, kijk, er gaat dan een telefoon. Uh, oh joh, dat meen je. Uh, tenzij ik uh, het uh, mis heb. Ja, nou ja goed. Dat is uh, typisch uh, wat een beetje bij ons uh, programma hoort. Uh, dan hoor je een telefoon gaan en dan, uh, dan uh, houdt hij er één keer mee op. Um, goed, uh, nou ja, verder heb ik uh, weinig eventjes uh, te melden... dan dat alleen uh, het uh, Racing Team Holland nog steeds... of Racing Team Nederland, moet ik eigenlijk zeggen... nog steeds op die twaalfde plaats uh, rondrijdt. Maar, uh, zoals uh, gezegd... we gaan straks ook nog even met uh, Jo van Nes nog even proberen contact te zoeken. Ja. Want die heeft ook nog, uh, nog iets uh, te vertellen... over wat er uh, zich in, uh, in het uh, Zandvoortse heeft afgespeeld. Maar ook ik zelf ben op pad geweest. En uh, ik ben geweest op het uh, circuit... Zandvoort, daar wordt gereden met fietsen. En die fietsers die kunnen dan in teamverband een estafette doen over 24 uur. En die is om 1 uur hier afgelopen. Nu is er nog een triathlon die duurt tot vanmiddag 6 uur. Dus tot het eind van de middag. Maar goed, met een van de, de, de mensen van het circuit... eigenlijk is het degene die het ook een beetje bedacht heeft... Is uh, Edwin Sibbel. En uh, met hem had ik gisteren nog een gesprek uh, daarover. En uh, het gaat natuurlijk, zoals gezegd, over Cycling at Zandvoort. En moet er iets komen. Als -ie, hij uh, afspeelt? Uh -huh. Nee. Nou, wat we doen, we gaan even naar plaatje plaatjes. En dan uh, doen even we hem zo Wandering your way down the Street. your head and on your feet well, another crazy day.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 Street, maar dan uh, met de cover, oftewel undercover. Mooi, hè? Ja, ik moest, moest even in mijn geheugen graven. Het was niet het origineel, in ieder geval. Dat, uh, dat wist ik wel. Maar ja, dan moet ik, uh, krijg ik hier weer een soort overhoring: van wat wist ik ook alweer? Nou, dit dus. Uh, dank even dat je het ook nog even influisterde: van. Uh, de groep undercover, want dat had ik niet meer uh, geweten. We helpen elkaar wel. Ja, dat is goed joh. Um, nou uh, Martijn, we hebben, als het goed is, hebben we nog een, uh, een sportverslag even onder uh, de knop hangen. Ja, en inmiddels zit hij, wat ik begreep, in het dorp. Goedemiddag uh, Joop van Es. Ja, goedemiddag heren. En luisteraars uiteraard... Ja, eh, eh, het spijt me. Het hockey is afgelopen. En eh, het was trouwens ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus we kunnen dat niet meer live meenemen op de zondagmiddag. Totdat het weer begint uiteraard. Yes. En... <coughs> en eh, ja, ook helaas. De laatste wedstrijd ging verloren. Zandvoort heeft dit jaar twee keer gelijk kunnen spelen. Dat was vorige week de, de laatste keer. En de eerste keer was de allereerste, wedstrijd, de allereerste thuiswedstrijd. En daarna is alles verloren gegaan. Ze dus moesten vandaag tegen Katwijk. Katwijk dat, uh, kon nog degraderen. Er gaan er vier uit. Het zijn er nog wel een paar. En Katwijk stond net op de grens vijfde, vierde van onderen. En die hebben nu van Zandvoort gewonnen. Zandvoort kwam op 1-0 voor... Prachtig mooi doelpunt van uh, Amber Deinem. Maar uh, al drie minuten later slag je alweer aan de andere kant erin. En nog twee, twee minuten later stond Samson met 1-2 achter. En uiteindelijk is het 1-3 geworden, ver in de tweede helft. En Samsford heeft gespeeld voor wat het waard was. En dat was dus eigenlijk, ja, laat ik het zo zeggen, niet genoeg. Want uh, met name de passing in Zandvoort, van Samsford was ontzettend slecht het hele seizoen. Ik begrijp niet dat, dat je een bal uh, aanneemt en meteen maar gewoon wegpaast omdat die bal weg moet. Zonder te kijken of daar eventueel nog wel een speler van je eigen team bij staat. Dus heel veel balverlies heeft Zandvoort gehad. Ook heel veel fouten gemaakt in de verdediging. Waardoor ik denk uh, zo'n acht strafcorners gefloten werden voor Katwijk. En Zandvoort mocht er eentje nemen. En uh, die ging dan niet erin. Um, dus het was, het was eigenlijk allemaal negatief voor Zandvoort. Volgend jaar in de vierde klasse. Er gaan een paar meiden gaan weg. Helaas. Uh, eentje heeft vanwege lichamelijke problemen. Uh, er zijn er twee die uh, met, uh, met studie zitten. En eentje die gaat naar een andere vereniging toe omdat hij gewoon veel hoger speelt. En zij kan ook veel meer namelijk. En uh, dus er uh, is wel een adellating. Er komt wat, uh, wat jeugd door. Uh, nog niet al te veel. De kiepste die op dit moment uh, erin stond, dat was de keeper van de B1 uitstekende keeper, maar ik denk dat ze te goed is om in Zandvoort te blijven. Die zal misschien wel voor ons, ja, weggehaald worden door Rood-Wit of uh, Bloemendaal of dat soort verenigingen. ABS misschien wel. En uh, dan raak je het zoiets kwijt. Het is hetzelfde met het basketbal in Zandvoort. De goede worden weggehaald door, door uh, betere clubs, uh, met name dan in, in IJmuiden zit dan uh, Akrides. Dat haalt gewoon onze talenten, onze, dus aanhoudstekende talenten, weg uit Zandvoort. En uh, ja, je komt daar niet mee verder. Het is, Er is niks aan te doen, uh, het is, uh, dat is de sport. Komt dat door het niveau verschil, Joop? Ja, absoluut. Uh, Akedes uh, 1 bijvoorbeeld, dat speelt uh, in de overgangsklasse, uh, dat, dat speelt landelijk dus. En bij het hockey, ja, rood-wit, dat is gewoon een hele grote club, die speelt hoog. Bloemendaal, de dames die spelen hoog, de heren spelen hoog. Dat zijn grote clubs en daar wil je naartoe. En als je een talent hebt en je wordt geselecteerd voor bijvoorbeeld een eerste team... Ja, dan, dan, ...dan ben je wat, dan ben je iemand, laten we eerlijk zijn. En uh, Sanford zal dus nooit met hockey of op, op, uh, op uh, basketbalgebied echt naar hoog gaan, gaan, gaan spelen. Want uh, de ZHC heeft in het verleden heel hoog gespeeld, overgangsklassen En dat is hoog, maar dat is al een heel tijdje geleden. Volgend jaar krijgen ze een nieuw veld. Dat beginnen ze 2 juli, wordt eraan uh, aan begonnen. Een waterveld in Zandvoort. En uh, dat is, komt wel het spelletje te goede, denk ik. Uh, als je daarop kan trainen en je, je kan die bal lekker snel laten gaan, want een versnelling krijgt die ballen. Ja, dat is een verschil hè? met een met een zand ingestrooid veld. Ja. Een waterveld, ja, ja, dus, daar zit veel meer snelheid in. Ja, er zit echt veel meer snelheid in. Er komt ook veel meer techniek bij kijken. En uh, daar, daar, daar, daar scheiden de, de goede zich van de minder goede. En uh, laten we hopen dat Zandvoort daarmee uh, een voorjaar kan, uh, kan doen. En uh, misschien wel weer volgend jaar een klas hoger gaan spelen. Uh, voorlopig is het uh, volgend jaar de vierde klasse. Er is nog ook volgend jaar weer geen herenteam. Dat duurt nog twee jaar voordat de A-junioren naar de senioren toe komen. En uh, ja, dan moet je naar aan een herenteam gaan bouwen. Daar moet tiener bij natuurlijk. Uh, die is wel in de vereniging aanwezig. Maar of die heren dan ook geneigd zijn om in het eerste te gaan spelen, dat betwijfel ik. Juist. Joop, euh, afgelopen euh, maanden volgens mij, euh, ik weet niet meer uit mijn hoofd of het, of het daar vorige week of het al besproken is, stond er een heel stuk over tennis in de krant. Want dat is ja. natuurlijk wel van ongekende niveau, hè? Ja, ja. De Zandvoort Tennis dat is dit jaar landskampioen geworden. Um, en met name dan in de sterkste competitie van de KNLTB is Zandvoort uh, landskampioen geworden. En dat is uh, zondag gemengd, zoals dat dan heet. En... <coughs> Dat was, uh, dat was al heel snel was dat uh, gebeurd in die finale, want Zandvoort kwam uh, 2-1 voor, 2-2 uh, gelijk, maar had 1 game, uh, uh, game, meer dan, nee, zeg ik nou goed, één set meer dan, dan uh, de tegenstanders. En uh, als het gelijk wordt, dus 3-3 zeg maar, dan gaan ze de set stellen en daar stond Zandvoort voor. En uh, Zandvoort kreeg. Uh, de, de dames in het dubbel die gingen verloren. Maar de, de tweede set van de heren, die won stond het ook weer. En toen was het afgelopen. Toen, toen gooide uh, Naaldwijk de, de handschoen in de ring. Uh, het tenniswekker door de lucht. Nee, de handdoek ja. in de ring. <laughs> handdoek, in, handdoek in de ring. En uh, was het afgelopen. En we won stond met 4-2. Uh, geweldig. Volgend jaar dus, het finale weekend uh, van uh, de... ...van deze competitie. Het is een hele korte competitie, dat weten we. Dus twee weken worden er zes wedstrijden gespeeld, als ze zeven ploegen zijn. Ik hoop volgend jaar weer zeven trouwens, maar goed, dat, dat moeten we afwachten natuurlijk. En eh, dan komt de finale, de finale weekend, de halve finale en de finale in Zandvoort... En het bestuur, dat, uh, dat staat er helemaal achter, het gaat een geweldig feest worden. Er worden De hele week, worden rondom die finale, worden er voor, dame, voor jeugd heel veel activiteiten georganiseerd. Wat, dat laat me nog even in het midden, want dat wordt natuurlijk die, die details die komen maar de intentie is er om er echt een geweldig feest van te maken. Iets om naar uit te kijken. Ben ik, er nog? Ja, ah, ik zeg, je bent er nog? Ja, ik zeg iets om naar uit te kijken. Ja, absoluut. Dat, dat, dat, dat, dat kan je echt, en misschien dat, uh, dat CFM wel uh, live daar vandaan kan uitzenden, wie weet, ja. het zal leuk zijn. Absoluut, absoluut. Ik zou het wel willen, in ieder geval. Uh, inmiddels ben je in het dorp, Joop. Houdt het in dat je ja. nu, uh, het is niet heel mooi weer, maar dat je toch nog een beetje uh, voor het weer gaat proberen te genieten? nou ja ik was ik moet naar een uh, naar een concert staan voor de deur nu te wachten bij de kerk ja. maar er is ook nog op het circuit eind onder bezig hè, op dit ja land. daar gaan we straks mee ja. verder. dus uh, dat uh, <laughs> ja, dat heb ik al uh, nou uh, nog even uh, geheim joop <laughs> de, de 24 uur is voorbij ik weet niet wie er gewonnen want ik ben bij het hockey geweest nee, nee en, de, uh, d d ja men is men is bezig met de uh, met de triathlon de air ja. to try grand prix triathlon ja. unieke triathlon in de hele wereld wordt er. Is het is nog nooit gebeurd dat we bij een triathlon en zwemmen en het hardlopen en het fietsen in de zee en op het circuit is geweest. heel goed. Op een race -service. dat ja. is dus uniek in Zandvoort... En, uh, en primeur, een wereldprimeur. ja en uniek in de wereld, want dat is. Uit... Dat zeg ik, ja. ja je zegt ja het is nog niet eerder voorgekomen op een circuit, maar nee. je bedoelt dus uniek in de wereld, want dat was het. nee, nee, nergens in. dat is alleen in Zandvoort is dat nu gebeurd. Ja. in zee gebeurt het wel eens het zwemmen en het hardlopen gebeurt er wel eens op een circuit, maar zowel het hardlopen als het fietsen als het zwemmen in één uh, zee en op een circuit, dat is er komt nog nooit is er nooit voorgekomen. Nee, nee. En daar zijn we dan weer, uh, kunnen we weer met een borstvoerder uit en. Uh, ah, trots, ja. Ja, natuurlijk. Heel goed. Ja. <laughs> hey, veel plezier straks uh, daar bij dat uh, kerplein uh, uh, Ja, nou, ik ga er nu naar binnen toe. Ja, ja prima. Dat is dan, veel plezier joh. Goed. Oké, okay, ik ja. wens u nog een hele prettige uitzending verder. Dankjewel, gaat wel lukken. En tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. hoi. Goed, eh, laten we maar weer een stuk muziek eh, draaien. Lijkt mij, uh, lijkt mij zo. Ramix, bitch. Hey, little granny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar jong hey, en opeens is het hoe ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, man, joh Little Crane is terug Iets meer ballen, iets meer pimping Iets meer daddy, iets meer Louie Iets meer roly, iets meer freeman, iets meer Merry Crane is terug Fedax is nog steeds niet ready Dus zeg Koenie van de shooters Ik wil champies voor mijn family Zegt de stad van, ik ben terug Heerst even een pintje in de pintelier Jammer zit nog steeds hier in de pintelier Maar zeg hem, ik ben terug ik ben weer volledig in mijn zone En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon. En het volk gaat van hele locranny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. Ey. En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Klopt, ik ben weer back now. Boede, poppen, nou. Constant on the road is de manier waarop ik seks bouw. Maar ik ben weer back now. Meisjes, wat je ass, nou. Constant on the road is de manier waarop ik Baby gooi je door, omhoog, omhoog, omhoog. Baby gooi je door, omhoog. Omhoog, omhoog Little Crane is terug, baby girl, laat hem nu zien hoe ver je bukt En laat hem weten wanneer jij de home komt lukt En draai hem vlug, want ik ben terug op de kwappert Naar de stad, het langs mijn vongo voor een appert boze rapper Doe niet dapper, zeg je schatje, ik ben... Heb je al een post niet gezien in de stad, mijn jong Ey, En opeens is het hoe gaan de zaken nu Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Klopt, ik ben weer back now, Boeder, pop, een fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now, meisje schud je ass now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Baby, gooi je door Rantje papi met Lil Cranny. Hij ja, blijft lekker. Ja, hij blijft leuk. Uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, was, uh, ik ga, we gaan net even kijken of we het opnieuw kunnen proberen. Met, uh, ja, voor dat, maar voordat, voordat we dat we, gaan doen. Precies, ik wou het net zeggen, want we gaan eerst even naar, uh, naar het veld. Uh, Wervershoofd? Ja. Uh, want, uh, ik weet niet of Milko Pieters het nog een beetje uithoudt aan in Wervershoofd. Twee vingers in <tiediging> mijn <tiediging> huis. Dus je houdt het vol. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. De wind staat wat was over het veld. De temperatuur is goed. Het is een mooie grasmat. Ja. Aardige mensen. Speel op gras, kunstgras, gras. Kijk, dat gebeurt nog heel vaak he, in, die, in die in die kop van Roland. Ja, ja, ja. Is... Goede ondergrond ook of niet? Sorry. Goede ondergrond ook? Ja, ja, ja. Een nou hele mooie grasmat. Ik heb er niks van gezegd. Het is wat stroperig, maar het ziet er voor de echt gewoon goed uit. Aardige mensen. Top. Hey Mil, uh, vorige week ging het natuurlijk mis met de Roda 23, um, waardoor Schoten nu uh, een herkansing heeft uh, gekregen doordat de plekken vrij zijn gekomen in die hogere klassen om alsnog uh, te kunnen promoveren. Oh, kijk, wat is er nou? Je heeft het in <laughs> ja. Ja. Hij wordt gestoord, ja. hoor je het? Er wordt wat commotie. Ah, oké, okay, oké. Okay. Um, maar goed, je speelt nu dus uit bij VVW in Wervershoofd, uh, maar eigenlijk was dat niet de bedoeling dat hij vandaag gespeeld zou worden. Nee, het is schandalig wat de KVB doet. Uh, die maken een programma aan het begin van de competitie, wanneer de uh, eventueel de na-competitie eindigt. En ik heb hier met het bestuur van gesproken, die vinden het ook schandalig. Tesla moet uit naar Amersfoort, ja, dan kunnen we de boot niet terugnemen. Ja, dat is eigenlijk niet zo echt ons probleem, vind ik. Dat is hun probleem. Ja. Ik zeg bij Tessel trekt de stopraad en Hoogzeeland een niet op, want dat gaat gewoon dus niet. Want er zijn nu jongens bij VVW die op vakantie gaan, jongens bij Schoten die weg zijn. En dat alleen maar omdat Tesla uh, moet voetballen. Ja. Nou, daar hebben we waar wat moeite mee, beide verenigingen ook hoor. En normaal gesproken is, uh, de, de, de, ja, is de regel uh, bij de KNVB dat op het moment dat de nacompetitie door een of andere reden verplaatst moet worden en de tegenstander gaat niet akkoord. Um, dan, dan lig je er gewoon uit. Dat hebben we de laatste jaren wel vaker meegemaakt. Maar bij jullie ja. uh, is het nu dus anders. Ja, dus het, het is zo krom als, als ik weet niet wat. Ja. En het, Gelukkig is het bestuur van VVW dat ook met ons is, dat het gewoon niet klopt. Nee, nee. Die worden ook benadeeld en wij worden benadeeld. Juist. Dat is hey, niet leuk. Inmiddels uh, ben je een half uurtje onderweg, uh, hoe is het dan voor zaken? Uh, ik denk dat, uh, dat de wedstrijd vrij gelijk opgaat. Hun uh, hebben het kans is groot, wij ook. Maar ik denk dat wij uh, uit een corner bij de tweede paal teruggekomen zijn naar de eerste paal. En Robin de Ridder op de luid komt. Vlak naar, is goed wat voor richting wordt veranderd, dat het uh, net naast uh, gaat. Dus ja, ik, ik denk dat we op dit moment een betere kans hebben, maar dat het zelf wel gelijk opgaat. Juist. Um, Milko, jij, jij belt me een laatste vraagje, uh, want ik snap dat je, dat je liever naar het voetbal kijkt dan dat je zit te horen op de radio. Um, je belt me van de week uh, omdat VVW, uh, VV, ja, VVW speelt ook in het, uh, het geel-zwart, ja. uh, net als Schoten, hoe heb je dat opgelost? Uh, we hebben blauwe reservegeurs. Gelukkig heeft de scheidsrechter mij dinsdag uh, gebeld. En ook aangegeven dat er uh, andere kleur kousen moesten bij ons. Wij hebben zwart-geel gediend. Hun hebben zwarte kousen met de gele wand boven. En ik heb uh, Marco doorgeloven, Edo. Die had nog steeds die van haar witte kousen leren. Dus uh, die zijn we zeer, uh, zeer dankbaar dat we die even deze wedstrijd mochten leven. Goed zo, goed zo. Milko, we wensen je veel succes en we hopen je zak nog een keer te spreken. Is goed. Dank je wel. Hoi, hoi. Ja, Jaap, uh, nou goed, dan hebben we in ieder geval een update gehad van de twee wedstrijden in onze, in onze, in onze regio. Ja, twee goed. belangrijke duelletjes. Ja, want dat, uh, dat is natuurlijk waar de mensen om uh, zitten te, te springen, natuurlijk. Uh, of schoten. het uh, In ieder geval nog in de, de race blijft voor een promotie. Want yes. ze zijn er natuurlijk nog niet. En die andere, Zwanenburg, die uh, kan vandaag, uh, vandaag eigenlijk al als ze winnen. Uh, gewoon klaar zijn. Ja, absoluut. Ja. Um, ik zit heel even te kijken naar de, de, de tussenstand van uh, de WK-wedstrijd. Mm -hmm. uh, oh, Dat is nog, uh, nog steeds uh, doelpuntloos. De mooie brilstand. Heb jij nog een tussenstand van... Um... Uh, van Le Mans heb ik uh, maar één ding. En dat is dat uh, uh, iedereen nog uh, rondrijdt. Lammers was net even in de pits uh, geweest. Uh, voor waarschijnlijk even nog een laatste... Uh, ja dingetje aan de auto. En, en dat is uh, inmiddels uh, gebeurd. Uh, we gaan uh, richting het einde. Ze rijden nog steeds op uh, plek 12. En ik, ik zit even te kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nog steeds op de achtste plaats... in die lmp 2-klasse. Dus ja, uh, daar zal niet zo gek veel... verandering in komen of er moeten... hele rare gekke dingen gaan gebeuren. Hoewel ik nu ook zie uh, bij de... lifetiming dat uh, de auto... die uh, achter hun zit, door die pitstop... Is uh, de auto van uh, Hopin Tung van uh, Jackie Chan Racing dichterbij gekomen? Ik zie het al. Uh, Lammers heeft het stuur overgegeven aan Frits van Eert. Frits van Eert is nu degene die op dit moment het uh, stuur uh, in handen heeft. Dus er is nog een rijderswissel geweest. En dat is de reden waarom uh, de ene auto uh, van de Jackie Chan Racing in dezelfde ronde is gekomen als het racingteam Nederland. Uh, het heeft nog wel een voorsprong, maar het is. 12 seconden, dat is niet gek veel. Uh, zeker niet in, ook in een slotfase. Dus uh, hoe die uh, eindstand uh, zal gaan komen. Of die einduitslag van deze 24 uur. Dat horen we natuurlijk pas aan het eind van dit uur. Frits Veneert, die gaat hem, neem ik aan, nu over de streep rijden, toch? Die gaat, als het goed is, de, de auto nu over de streep uh, brengen. Uh, ja, Lammers, die heeft dus uh, kennelijk toch nog uh, nou, iets, iets, iets minder dan een uur gereden. En van eerst mag dan. Waarschijnlijk denk ik ook omdat hij de grote sponsor is van, uh, van het team uh, de auto over de strepen heen brengen. Ik denk dat dat de eer uh, is die uh, van eer dan toekomt. Zo hebben ze dat denk ik een beetje afgesproken binnen dat uh, team. Get wild. And let me see you fly <laughs> G six, like a G six, like a nah, nah, nah, nah, G six, so like a G six, like a G six, like a nah, nah, nah, nah, G six, so like a G six, like a G 6 like a G six, like like a G like a G six, like a G six, like make you put your hands up, like put your Showing that Ja. Like a g -6. ja, van de ja. Faris Movement. Ach. Ja, dat is de, nog te vroeg, denk ik, ja, de, ja. Ja, nou, dat, is dus ook een, uh, dat is iets uh, korter terug. Maar toen had ik al een muzikale, uh, was ik al een andere muzikale richting ingeslagen. Uh, dus uh, toen had ik de afslag al uh, <laughs> achter me gelaten. Dus dit uh, dateert weer uit een periode dat ik hier net bij CFM uh, ben begonnen. Dus, uh, maar goed. Ah joh. Ja. Ja, ja. We hadden het er net al over. Jij ja. bent uh, bij Cycling en Zandvoort geweest. Ja. Ik ben daar geweest eh, dat de deelnemers halen daar geld op voor fight cancer. Ik eh, probeerde straks nog even met Jurike Exler te praten van fight cancer. Waar het voor bedoeld is. Eh, ik heb me laten vertellen dat het voor jonge talentvolle oncologen is bedoeld. Om hier in Nederland eh, te behouden. En eh, natuurlijk verder die ziekte eh, verder uit te zoeken. En misschien dat het weer eh, ja, een stapje dichter is. Bij in het genezingsproces. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Daar is het geld voor opgehaald. Er zijn verschillende mensen die dat hebben gedaan. Er is een Zandvoorts damesteam dat elk jaar meedoet. Vanaf het begin van het evenement, van het bestaan van het evenement. Het heeft toen een ander goed doel gehad. Iets met speelgoed had het, had het te maken. Mm -hmm. Dacht ik. Dat weet ik niet helemaal precies. En een jaar of drie geleden hebben ze besloten om een ander goed doel uh, daarvoor te gebruiken. En dat is Fight Cancer. Dat is een beetje de rebelse zusje van het koninklijk uh, koningin Wilhelmina Kanker. Uh, Precies. Ja. Daar, daar is het een, een okay. afgeleide vorm van. En uh, nou, Edwin Sibbel is degene die dat eigenlijk uh, elk jaar um, ja, min of meer uh, organiseert. Tenminste, hij heeft uh, het begin ook bedacht. Samen met nog een aantal mensen. Maar uh, het is zo dat ze het proberen. Elke keer bij de 24 uur van een man dat samen te, uh, te laten vallen. En dat is nu ook weer uh, gelukt. En uh, met hem had ik uh, gisteren een gesprek. Dus ik weet niet of je het uh, voor elkaar ja, ja, is. Ja, ja Nou laten we maar uh, luisteren dan. Nou ik noem hem altijd in dit weekend uh, meneer Fiets. Maar uh, hij is uh, of, uh, een van de mensen van het uh, circuit. Uh, zo antwoord, Edwin Sibbel. Want uh, bij jou uh, is het nou niet helemaal alleen uit de, de koken gekomen. Maar je bent wel een van de mensen die erover nagedacht hebt. Dat klopt, dat ja. klopt. Inmiddels alweer uh, zes jaar geleden. Ja. Uh, want er is uh, wel het een en ander veranderd uh, wat betreft uh, dit, uh, dit evenement. Uh, ja, zeker. Ooit zijn we gestart met een uh, heel programma, uh, echt uh, gericht op uh, de hele familie. Zes jaar dikke bandenrace en uh, tot uh, toertochten, spinningmarathons. Inmiddels uh, hebben, we nog, uh, of hebben we nu, dit jaar, uh, twee uh, onderdelen, eigenlijk drie onderdelen. Uh, twee sportieven en een expo, uh, het sportieve een triathlon, zaterdagochtend en zondagmiddag. En daartussen als rode draad uh, de 24 uur en de 6 uur uh, ja. cycling. Ja, want die 24 uur, dat had je nou dit jaar niet mooier kunnen bedenken ten tijde van uh, de 24 uur van Le Mans. Want dat speelt in hetzelfde weekend. Ja, dat, maar, dat een, maar dat is al een aantal jaren. Ja, ja. Dat hebben we uh, niet uh, zomaar gedaan. Dat is ook een beetje... Mede uh, ontstaan door het feit dat er tijdens uh, het Le Mans weekend heel veel officials van ons uh, ook werkzaamheden verrichten op Le Mans. Ja. En, uh, en wij dan uh, mogelijk tekort zouden komen bij autoraces. Nou, dan is het mooi om in dat weekend dan het wielerweekend uh, te organiseren. Ja. Um, even over het weekend uh, zoals deze. Je zei dat al. Hè? Er zijn uh, wat dingen aan toegevoegd. Waarom hebben jullie die, uh, die dingen toegevoegd? Nou, omdat wij toch van mening zijn dat cycling uh, een evenement is wat uh, potentie heeft om heel groot te worden. Uh, dus we willen dat doorvoeren. Uh, alleen, ja, het, het, het, het aantal deelnemers blijft toch uh, voor ons een beetje teleurstellend tulles, achter. Mm -hmm. En uh, als er dan een onderdeel aan toegevoegd kan worden waarmee het evenement op zich groter kan worden, dan, dan is dat een... Uh, een kans. Ja. En, en die kans ligt dus uh, onder meer bij triathlon uh, en dat soort dingen? Ja, onder andere. En uh, wellicht dat er volgend jaar nog een ander evenement wordt toegevoegd. Uh, een uh, ander onderdeel, dat zou zomaar kunnen. De triathlon is zeker een, uh, een mooie toevoeging, denk ik. Uh, daarbij is het, uh, de triathlon ook uniek in Nederland. De ja. enige triathlon uh, die in zee plaatsvindt met het zwemonderdeel en, uh, en het fietsonderdeel op een circuit. Ja. Volgens mij heeft Assen geen zee in de buurt. <laughs> nee, dat hebben ze niet. Nee, nee. Maar is dat ook een beetje een prettige bijkomstigheid... waarmee je je daar een beetje kan onderscheiden ten opzichte van een ander circuit? Maar ook, denk ik, ook laten zien dat het circuit niet alleen meer is dan alleen maar autoracen. Nou, dat is, uh, dat is een bijkomstigheid, maar wel een hele belangrijke. Uh, we hebben sinds vorig jaar bewust gekozen om ons niet... Alleen maar te oriënteren op, uh, op autoraces, maar ook uh, andere activiteiten. Uh, ook business to business. En daarmee wil je je zo, uh, zo uh, ruim mogelijk uh, pre presenteren. Ja. Nou ja, uh, cycling en triathlon, dat zijn mooie onderdelen. Ja. Uh, nou moet je natuurlijk niet hier onvoorbereid zomaar aan uh, dit uh, doen. Uh, het geldt voor zowel de triathlon als het fietsen uh, in een groepsverband en 24 uur lang. Ja, dat klopt. De triathlon heb ik vanochtend even gekeken op het strand. Uh, en ik, ik, ik, zag ze ja, ik zag ze ploeteren door de, door de golven en is het parcours nog aangepast vanwege de stroming. Maar dan nog is het een, een behoorlijke opgave, daar kan je niet ongetraind aan, aan starten. En cycling, uh, 24 uur, dat kan je eventueel met, acht, uh, met een team van acht personen doen. Dus dan kan je het nog beperken, drie uur de man. Uh, en eventueel zou je een zes uur race mee kunnen doen, want die optie is er ook. Ja. Maar de echte die-arts had ik al een beetje, die gaan toch voor de 24 uur? Jazeker, en ik denk zelfs dat de echte Diyard na de triathlon gewoon doorstaat met de 24 uur. Die heb je er ook nog? Nee, nee, nee, dat is een geintje, maar ik denk dat het... Uh, dat er... ja, ik ben nog wel uh, zo'n neveling die dat dan gelooft. Nou ja, er zijn, ik denk dat er enkele wij zijn die dat uh, graag hadden gedaan. Nou, nog even over jou, Rol, want uh, hè, het is natuurlijk niet uh, het enige wat je doet, want je houdt ook uh, in de gaten van wat er uh, zich allemaal op het circuit afspeelt. Wat, uh, wat doe je in zo'n weekend als deze? Uh, zo'n weekend als deze, uh, nou ja, ik, ik bedoel, uh, als, je, als je bedoelt uh, welke activiteiten, nou, dan, dan zijn dat de triatlon en cycling. Ja. Of bedoel je nog meer? Nou, ik bedoel niet alleen dat, maar je, je zit met zo'n portafoon en uh, dat soort uh, zaken, dus je haalt wel het overzicht. Ja, wij zijn als circuit, en in dit geval, dit evenement ben ik dat, uh, eindverantwoordelijk voor het hele evenement. Mm -hmm. Dus de organisatie van een cycling dat is, dat ligt in handen bij x maar dat is puur het baanmatige programma. Triathlon is in handen van Amsterdam Sport Event. Ook daar zien we een mooie samenwerking met Amsterdam, wat goed is voor ons. Maar het geheel ligt in onze handen en daar hebben wij de uitverantwoordelijkheid voor. Dus zodoende loop ik wel met een uh, portofoon om alles uh, aan te horen en te volgen. Wanneer is dit uh, geslaagd voor jou? Uh, als er niets ernstigs gebeurd is uh, en zondagavond uh, uh, zes uur de finishvlag van de laatste triathlon uh, gevallen is. Uh, en iedereen met een big smile naar huis gaat, dan is het voor mij geslaagd. Dankjewel. Graag gedaan.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 to go.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 ja, het is volgens mij een beetje het origineel uh, zoals we hem ook in de uitvoering uh, kennen van uh, Dane en Alan Clark, mm -hmm. father and son. Maar dit is uh, toch uh, Yusuf Islam? Wie is dat? Dat is Cat Stevens. Want, uh, dat is, uh, en hij heeft dat ooit eens een keer gedaan omdat hij op een gegeven moment zich bekeerd heeft tot het uh, moslimdom. Maar het laatste nieuws is dat hij op een gegeven moment dat ook weer heeft verlaten dat hele verhaal. En dat hij weer gewoon Cat Stevens weer heet. Ja, dus ik wil daar wel heel eventjes een verhaaltje bij uh, nog vertellen. Want ja. uh, nou goed, jij vertelde aan het begin van het uur... dat de computer af en toe een beetje raar doet. Ja. Nou, dat was nu dus ook geval. ja, geval. Ja, ja, want dat had ja. dus gewoon van... Uh, jij wilde uh, Ellen en... Uh, precies. Nou, dan gaan we die zo direct nog een keer opzoeken. En dan, uh, In de, de rand van... Vaderdag. Ja, precies. Want... Uh, dat heb jij zeker ook nog moeten doen, of niet? Of, uh, uh, nou ja, mijn eigen oude heer die is er inmiddels niet meer. Nee. Die kijkt van boven uh, nou, nee, een beetje mee. Ja. Um, maar ja, die twee, die twee kleine meiden. Die, dat uh, wou ik niet ja, zo nou ja. Dat was vanmorgen <laughs> feest, ja. <laughs> ah, joh, alleen maar leuk, alleen maar leuk. Ja, dat is allemaal leuk. Uh, goed, um, nou ja, we gaan straks uh, natuurlijk nog uh, verder horen wat uh, het allemaal gaat worden uh, met de, de voetbal. Uh, met een voetbalperiode hier in de buurt. Yes. En uh, straks zal er ongetwijfeld ook nog gaan, gevoetbald gaan worden. Uh, om het WK. Absoluut. En zijn die poolwedstrijden nu dodelijk saai? Uh, zoals nou, het je, valt, uh, uh, ik vind het heel erg uh, meevallen, natuurlijk. Ik bedoel, in Rusland tegen Saudi-Arabië. Ik heb gisteren bijvoorbeeld ook nog even een klein stukje Portugal-Spanje. Maar dat was nog wel een uh, leuk pot. Ja, eergisteren ja dat, dat was, was nog wel een fenomenaal. Leuke dat was een leuk pot om uh, uh, dan toch naar te kijken. Met uh, koning uh, Ronaldo. Uh, ik bedoel, ja, dus we hebben, we hebben kan, allemaal een mening jou, over hem. Ja, je kan een mening over hem hebben. Maar als ik bijvoorbeeld de gelijkmaker uh, zie... Hè, dus de Portugezen stonden met 3-2 uh, achter en kregen een vrije trap hij weet hem toch wel heel mooi in ja, te mikken, maar hij schiet er een... gewoon drie in. Ja, ik bedoel, nee. wat, wat willen we nou? natuurlijk he, al die maniertjes. Normaal als je kan een mening over hebben, ja. maar als er o, o, tot op heden op dit WK één speler echt bovenuit springt, dat is een ander. Dan is ja, ja ik, bedoel, ik bedoel, ik zijn zijn uh, eeuwige concurrent Messi, die mist zijn strafschop. Die was echt geen schim in wat hij bij Barcelona presteert. Nee, klopt. En ja. Ik weet niet wat dat is. Uh, als hij een Barcelona-shirt aan heeft, dan gaat het allemaal hartstikke goed. Maar ze Argentieve... gaan een Argentijn-shirt aan. Uh... Nee, bizar. Dat is echt... Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Soares gehad met Uruguay. Dat was ja. ook niet al te best. Hij, was een... Nou ja, Vanavond krijgen we dan Brazilië met Neymar. Neymar. Dat ja. is natuurlijk wel een, ook een, een bijzonder dingetje. Ja. En we krijgen die Duitsers nog, nog vanmiddag. Ja. Ja, we krijgen leuke, er komen leuke wedstrijden. Ja, je, je hoort van alles. Ja, dat ja, is goed. Het is net alsof Henny niet weg is. Nee, ja. Zo voelt dus het wel. Hij, euh, dat hey. we hem gewoon uh, hier uh, in de ere houden. Maar goed, uh, dat is even voor uh, het uh, spoorboekje... Met wat er uh, nog op stapel staat. Absoluut. We uh, eindigen het uur. Want ik zet zo meteen uh, nog een leuke, leuk, leuk plaatje aan. We ja. eindigen duur met een paar tussenstandjes. Ja. Want ik weet onder andere dat uh, Zwanenburg met 2-1 voor staat tegen IVV. Hmm. En Schoten staat 0-0. En um, in Wervershoofd. En dan hebben we ook nog de uh, wedstrijd tussen Costa Rica en Servië. En daar is ook nog niet gescoord. Dus er gebeurt op dit moment nog niet heel veel. Nee. Kunnen we muziek uh, nog ja. draaien? Ja, en, en dan, dan, zeg ik, uh, uh, dan zeg ik... Uh, tot het volgende uur. Ja, heel goed.